Ook tweede paasdag is er veel zon en kan het nog een graadje warmer worden. Dit was het nws Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bezoekers aan de Keukenhof staan nog steeds in de file rond Lisse. Op de N207 vanuit Alfaan tussen Abbenes en Hillegom drie kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Het parkeerterrein is vol, dus het heeft geen zin om met de auto die kant op te gaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gee maar maar een kevertje, alleen maar, maar een kevertje. Op ik te rijden, rijden, rijden, rijden. De kever heen. Heel zwaar op de hand Echte snelheid monsters van 300 pk Maar wat heb ik daaraan Als ik in een file sta Geef mij maar een kevertje Alleen maar een kevertje alleen te rijden, rijden, rijden, rijden Een kast succes op hulen Is niet te veel gezegd Een rijdende legende Ja dat is hij echt En vanaf de Noordpool Tot zelfs in Afrika Alleen maar een kevertje, alleen maar een kevertje, al ben ik er... Geef maar maar een kevertje, alleen maar een kevertje Ontdekend aan je rij Uh, het keverlied hoort u hier op uw Zandvoortse Radio ZFM Zandvoort. En een hele goede middag. U luistert naar het derde deel van Zandvoort Lunch. En voordat we gaan beginnen, wil ik Dolly en Ruud natuurlijk heel erg bedanken voor hun twee uur hier op Vintage at Zandvoort. Want we zijn live hier op Parkeerplaats Zuid. En uh, heel erg bedankt daarvoor voor jullie bijdrage van, uh, van uh, deze verslaggeving hier live op ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort. In ieder geval, uh, dit derde uur. Wat kan u verwachten van het derde uur? Uh, we gaan uh, in ieder geval. Praten met uh, Jeff En Jeff is van de Zeevisvereniging. En zij hebben de afgelopen uh, weekend uh, geld ingezameld voor het goede doel. En de Zandvoortse Reddingsbrigade. Je hoort hem ook op de achtergrond zijn laatste broodjes uh, omroepen. Want er zijn lekkere broodjes Beenham te koop hier. En dat geld gaat naar uh, de Reddingsbrigade. En daar wordt dan uiteindelijk een heel mooi bedrag uitgereikt aan de Reddingsbrigade... door de organisatie van Vintage Het Zandvoort. Dus daar gaan we zo meteen praten met Jeff En ik ben net even in het dorp geweest met Niels... Eh, niemand wilde me te woord staan, helaas. Maar, maar, maar, ik dacht, misschien is het wel leuk om met nieuws te praten over, uh, ja, toch het Volkswagen virus. En dat was wel een leuk ritje. Dus dat gaan we zo meteen live hier uitzenden bij ZFM Zandvoort. In ieder geval we zijn twee uurtjes nog live hier bij Vintits uit Zandvoort. Dus ik zeg, zou zeggen, blijf lekker luisteren. En u gaat luisteren naar Jurieke Sterke met 9 to 5 Turn a line of bed in the stomach to the kitchen Pull myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life Jumping in the shower and the blood starts bumping. Out on the streets, the traffic side Jumping at folks like me on the job From nine to five Working down to five Hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, wij zijn vandaag hier live bij Vintage at Zandvoort op Parkeerplaats Uit. Waar iedereen natuurlijk van harte welkom is om radio te kijken. Maar natuurlijk ook bij alle Volkswagen's. En uh, wij zitten hier uh, lekker gezellig aan een tafeltje in het zonnetje. En Jeff is aangeschoven. En Jef, uh, ja, jij, jij, jullie hebben een rokersgroepje. Uh, niet van sigaretten roken, maar vooral uh, van vis roken. En uh, ja, Vertel daar eens even over. Hoe is dat groepje ontstaan? Nou, dat groepje is uh, eigenlijk ontstaan uit het roken van, uh, van het vis met de open kampioenschappen uh, in het dorp eigenlijk, op de Grote Krocht. En uh, ja, daar uh, hebben we eigenlijk van Ben Sonneveld, of via Ben Sonneveld eigenlijk, die vroeg toen aan ons... Uh, is het niet leuk om een uh, rookgroepje op te zetten? Nou, uh, vanuit is het eigenlijk ontstaan. En toen zijn we dus met uh, een aantal mensen zoals Jan Paap, die helaas overleden is. Uh, Adi Koper, uh, Willem Minkman. En daar zit dus nu uh, Evert Bosman bij. Een uh, rokersgroep opgezet. En dat doen we namens de Vereniging. Maar dit gaat dus namens ons vieren eigenlijk. En uh, ja, daar... Roken we dus bij Huis in de Duinen, bij Nieuw Unicum, uh, bij de KNRM in de Muiden, bij de Havendagen. We, binnenkort ook weer de KNRM hier met de open dag. Uh, 11 mei, meen ik, uh, is dat. Uh, Rooken we dus ook bij de KNRM. En nu voor de renningsbrigade. En dat is dus allemaal uh, non-profit. We berekenen daar helemaal niks voor. We vinden het gewoon leuk om te doen. Ja, want uh, dit is wel heel speciaal ontstaan. Hè? Want uh, vorig jaar heb je hier ook gestaan met, uh, met de rokers. En uh, toen is er een, een mooi bedrag voor het Rode Kruis opgehaald. Ja. En uh, dat was succesvol. Ja. En toen uh, hebben jullie het eigenlijk dit jaar toch wel een beetje meer uh, uit kunnen breiden. En dit keer voor de Stanfordse Reddingsbrigade, toch? Dit jaar voor de uh, Stanfordse Reddingsbrigade. En dat uh, kwam dus via Michel Vaas. En ja, die heeft dit goede doel dus in feite samen met het bestuur dus, uh, uitgekozen. Ja, want wat, wat, wat, je hebt, jullie hebben gisteren hebben jullie, uh, hebben jullie, uh, hoeveel uh, makrelen gerookt? We hebben gisteren 149 makrelen gerookt. 49. 149. 49. Dus daar is een mooi bedrag uitgekomen. Daar gisteren. is een heel mooi bedrag uitgekomen. En ja, ik weet niet of ik dat mag het vertellen. Het heeft al op Facebook gestaan. Vertellen. Het heeft al op Facebook gestaan. Hoeveel er uh, is ja, er, uh, ja, okay. Bij de Reddingsbrigade stond het. Oh. Ik heb het dus, nog niet gezien. Oké, okay. nou ja, dan houden we ons mond wel gewoon. Ja. En als mensen benieuwd zijn, dan moeten ze gewoon even op de Facebookpagina van de gaan kijken. Want daar staat het uh, eerste bedrag uh, wat ze bekend ja, hebben gemaakt. Ja, het was een aardig wat. aardig ja. bedrag. Ja, ja, ja. In ieder geval een 5 zat erin, toch? Ja, en ja. een 7. Ja. Dus, maar in ieder geval uh, dat. En vandaag staan jullie weer, maar met iets anders. Ja, we staan van, uh, vandaag staan we dus met uh, gerookte beenhammen. En die zijn van Marcel Hoorman. Uh, die zijn dus gesponsord. En we hebben dus uh, worst ook van uh, Marcel Hoorman. En ja, uh, dat hebben we gerookt. En dat zijn we dus nu bezig aan het uh, verkopen dus voor, de, u, uh, voor de racebrigade. Zit u op de bank en ik denk, ik denk van, nou, laat ik, ik heb lekker nog trek vanavond. Ik ga lekker een broodje benen omhalen. Dat kan nog steeds uh, bij uh, je uh, jef en de rokers. En... Um... Ja, allemaal speciaal voor het goede doel, de Zandvoortse reddingsbrigade. Want dat is wel heel erg belangrijk hè? Dat, dat dat gewoon door blijft gaan. Want het is wel belangrijk dat toeristen, maar ook onze eigen Zandvoorters gered worden als het nodig is aan het strand. Jef, ik wil je heel erg bedanken. Ja, ook bedankt. En ik denk ook namens uh, iedereen hier gisteren voor natuurlijk die lekkere makrelen. Ik heb ze vorig jaar ook zeker geproefd en ze waren heerlijk. En nu vandaag lekker broodje Weenam. Succes toch eventjes. Oké, okay, dankjewel. Nu ieder dat was uh, Jef. En uh, Jeff uh, doet goed werk in ieder geval voor uh, de Zandvoortse gemeenschap. En dat zie je maar weer hier op vintage at Zandvoort. We gaan weer even luisteren naar een stukje muziek. En dan zijn we zometeen bij jullie terug. Kelly family met YYY hier op de Zandvoortse Radio ZFM Zandvoort. wij zijn nog steeds live bij Vintage at Zandvoort. Het Volkswagen-evenement uh, die uh, best wel groot hier wordt georganiseerd bij Parkeerplaats Zuid. En uh, wat een bomvol programma. Maar laten we beginnen waar het be weekend begon. En dat was bij de borrel die altijd gesponsord wordt door diverse sponsors. Als, als welkomstborrel organiseren ze altijd voor de Volkswagen-liefhebbers die hier komen logeren. En daarmee begon het uh, evenement. In uh, ieder geval georganiseerd uh, door uh, vele vrijwilligers en initiator natuurlijk. Natuurlijk Michel Vaas. En uh, zaterdag uh, was, er een, uh, was er in ieder geval van alles te doen. Natuurlijk de welbekende standhouders die stonden. Een kofferbakmarkt. En er was lekker koffie en broodjes te koop. En heel veel andere lekkere dingetjes. En natuurlijk de makreelrokerij van Jeff. In ieder geval vandaag begonnen ze natuurlijk met een weer de standhouders die aanwezig zijn, koffie en broodjes en het was heel erg gezellig want de Pasha's kwam ook bezoek voor de kinderen met een paas puzzeltocht en waar twee uh, leuke kinderen winnaars zijn geworden van uh, een paasasje die ze hebben gekregen. En natuurlijk de vlees- en worstrokerij van Jef. Die vandaag uh, in ieder geval tot, uh, tot vijf uur aanwezig is. En speciaal voor de Zandvoerse Reddingsbrigade hier aanwezig is. Het evenement gaat tot morgen door. Tot drie uur. Tweede paasdag. En uh, wat er gaat er gebeuren morgen? Natuurlijk staan de standhouders er weer. De broodjes zijn lekker te koop. De paashaas is er weer gezellig bij. En tot drie uur kan u lekker gezellig Volkswagen kijken. Wie we zo meteen te gast hebben hier, dat is Mike Vlog. En Mike Vlog is een zanger. Hij komt toevallig op de markt even Kijken. En zometeen gaan we gewoon even vragen hoe het met hem gaat en hoe het met zijn zingel gaat. Want wij zijn benieuwd hoe het daarmee gaat en uh, daar zullen we het zeker ook uh, gaan draaien. In ieder geval wij zijn hier tot de klok van 4 uur live bij Vintage en Zandvoort. En zometeen spreken we ook met Niels, want hij heeft een eigen kever en daar reden we een rondje door Zandvoort mee. Gezellige muziek hier op uw Zandvoorts Radio, bij ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En we zijn hier nog steeds bij Vintage at Zandvoorts, het volkswagen evenement hier op Parkeerplaats Zuid. En er komen altijd ook wel gezellige mensen, altijd langslopen en dan zwaaien we altijd eventjes. Maar wie er nu ook langs is gelopen is onze vriend van de show, Mike Vlog. Een uh, hele middag Roy. Hey, goedemiddag, Leuk dat je even aanwezig bent hier aan de tafel. Ja. Uh, ja je bent zanger, dat weten we. Um, hoe, loopt de, hoe gaat het met je single? Nou, Singletje gaat hartstikke goed. Ik hoor eigenlijk overal uh, op de radio's. Wordt er heel leuk op gereageerd. Het wordt vaak uh, um, afgespeeld. Um, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Iedereen, iedereen is, uh, is er erg over, uh, ja, over te spreken. Dat is leuk. Ja, en uh, de optredens? De optredens zijn ook goed. Ik stond gisteren met Yves. De uh, ja, optredens gaan goed. Uh, doe ik nu ook uh, iets meer. Uh, ik ben er heel rustig een beetje aan het werk. Om, uh, om er, uh, om er ja, nog veel meer te gaan doen. Maar uh, ja, rustig opbouwen. Ben je binnenkort ook een keer in Zandvoort te zien? Uh, ik heb nog niks staan in Zandvoort nu. Uh, ik stond bij de um, circuirun uh, in uh, oh, ja, Wapen het, uh, van Zandvoort. Ja, ja, op het pleintje. Ja, ja, daar heb ik ook even gestaan. Maar ik heb op het moment nog even niks uh, staan. Dus voor de luisteraars mochten jullie leuk feestje weten, bellen, boeken. Zeker. En uh, waar kunnen mensen terecht om jou te boeken? Yomoproductions.nl Oké, okay, helemaal goed. Hey, je bent hier op Vintage Zandvoort. Uh, wat uh, bracht jou hier? Uh, ja, mijn uh, oom die staat daar, ook met een uh, Volkswagen. En uh, ja, die zit daar ook in de organisatie. Dus ik elk jaar kom ik altijd eventjes, uh, even langs als vaste gast, even rondje lopen, even iedereen een dag zeggen. En dat is altijd gezellig boeien. En uh, dus je was ook bij de eerste vintage met, uh, met, uh, in, op de camping? Uh, ja. ja, daar ben ik ook geweest. Daar ja, okay. ja, ben ik ook even langs geweest. Ja, nou, helemaal klopt. leuk, helemaal leuk. Hey, um, ja, wat, wat staan er nog leuke dingen te gebeuren rondom jou. Uh... Uh, nou ja, er komt sowieso over vier maanden. komt er weer een andere single uit. Een nieuwe single. Ook, een, uh, ook wat zomerplaat. Proberen nog iets in de, in de, in de uh, zomer uit te brengen. Uh, ik wil er aankomend jaar nog vier uitbrengen. En dan vanaf volgend jaar wil ik de optredens iets meer, uh, iets meer gaan doen. Ik wil eerst wat singeltjes uitbrengen. Een beetje dat mensen weten wie ik ben. En daarna uh, ja, de optredens, uh, optredens gaan uh, realiseren. Helemaal goed. En... Tot slot, we kenden je als vlogger. Hè? En we hebben het vorige keer ook al uh, bij Sandford Lunch uh, over gehad. Ja. Uh, maar je hebt ooit ook een vlog gemaakt in een, uh, in een Volkswagen. Ja, dat was een Volkswagen. Ja, klopt. Dat was een Volkswagen. En uh, ja, dat zeg ik, ik heb wel iets met Volkswagen. Het zit bij ons in de um, familie. En het uh, is natuurlijk hartstikke leuk. Het als, uh, ja, als je heel veel uh, jongens hebt die erin rijden. Dat, uh, uh, ja, dat je daar ook een uh, vlog mee maakt. Dat je dat kan gebruiken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want het is, uh, ja... Zo'n Volkswagen busje is natuurlijk hartstikke leuk om weer ja. rond te rijden. En ook voor de video. Uh, ja, heel leuk. Maar je bent dus... in ieder geval lekker bezig. Ja, klopt. En hou ons in ieder geval op de hoogte als er weer een nieuwe singeltjes is. Yes. Dat gaan we hem zeker uh, doen. En zeker, wij gaan hem gewoon wel. draaien. We gaan hem even draaien. Thomas, ben je er klaar voor? Zelf weer leven beswijk, denk ik jij bent een topper. Je ogen en je dansende haar horen wij bij elkaar. Nee echt ik ben niet te stoppen. Gezicht, tegen die jouwe berliner. En uh, ja, hij kwam zomaar eventjes aanwaaien en we dachten... Laten we Mike gewoon eventjes gezellig draaien hier op de Zandvoortse Radio. En uh, ook even vragen hoe het uh, met hem gaat en hoe het met zijn singeltje gaat. Nou, het gaat goed met hem, dus dat is hartstikke mooi. Hij is lekker bezig en wij zijn hier nog steeds op Vintage at Zandvoort. Zometeen spreken wij met Niels. En uh, Niels was, uh, ja, heeft een, een kever en wij gingen samen met hem mee in de kever rond je dorp rijden. En hoe dat ging, dat hoort u zometeen hier op ZFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren. Wij zijn hier live bij Vintage at Zandvoort rond de klok. Van 4 uur. En um, wees gewoon welkom. En kom naar het evenement om zeker even te kijken. En anders, morgen tot 3 uur zijn alle Volkswagens hier nog te bewonderen op het uh, parkeerplaats Zuid. Ja, u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. We zijn live op Vintage het Zandvoort. En het is hier gezellig aan tafel. Uh, Dolly en uh, Ruud zitten er ook nog gezellig. En allemaal gezellige mensen hier aan de tafel. En, uh, maar er is ook nog geno geno genoeg gezelligheid te doen natuurlijk hier bij Vintage het Zandvoort. Maar ook in het dorp, want er is uh, in ieder geval tot... Uh, tot een uur of vijf is er een markt op het uh, Badhuisplein. En uh, een uh, gezellige markt. En uh, aan het strand, wat wil je nog meer? Een braderie aan, aan het strand met het weer. Nou heerlijk. En, uh, ik ben er net langs gereden met een uh, kever en het was hartstikke druk. Maar die is er morgen ook. Dus dan uh, denkt u: van, nou, ik blijf lekker thuis nu, ik zit lekker in de tuin. Morgen is er ook gewoon een braderie vanaf tien uur op het Badhuisplein. Natuurlijk, morgen ook hebben we de paasrace. En wilt u daar wat meer informatie over hebben, dat kan. Ga dan even naar het circuitpark uh, Zandvoort website. En wie weet zijn er nog kaartjes beschikbaar om deze race te bezoeken. Verder, uh, komende week is, is, er ook nog, uh, is er ook nog van allerlei andere dingen te doen. Zoals 25 april is er uh, regenboogborrel voor jong en oud in het Zandvoorts Museum vanaf half zes. Verder gaat het natuurlijk ook richting de Koningsdag en de Nacht. En Laurel en Hardy organiseert altijd een leuk evenement tijdens Koningsnacht. En uh, iedereen is daar natuurlijk uh, tijdens die avond uh, van harte welkom in de Haltestraat bij Laurel en Hardy. Daarna is er uh, op uh, 27 april natuurlijk uh, Koningsdag zelf. Van allerlei leuke festiviteiten doen op het Gassersplein, Kerkplein, Haltestraat En natuurlijk de welbekende Obade op het... Uh, Raadhuisplein En de rommelmarkt om niet te vergeten. En de kinderfestiviteiten. Dus met Koningsdag genoeg te doen in ons mooie dorp. Waar een klein dorp niet groot in kan zijn. En verder aan het einde van de maand hebben we op 28 april nog een extra jazzconcert. Met een Bra Bra Braziliaanse band. En uh, dat wordt hartstikke leuk. Dat is in de krocht vanaf uh, half uh, 3 is dat. En wilt u daar meer informatie hebben? Dat kan www.jazzinzandvoort.nl nieuw voor het dit is de evenementenkalender voor uh, komende week. En uh, wij gaan lekker hierdoor uh, op naar het uh, laatste uur van uh, hier Zandvoort Lunch vanaf uh, Vintage at Zandvoort. We gaan nog even een stukje muziek luisteren. En dan zijn we zometeen bij jullie terug. Hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste show van uw regio. We gaan even een kleine, een kleine toevoeging aan de Paasraces. Wilt u daar nou meer informatie over hebben? Of er nou intree of niet moet betaald worden? Dat weet ik niet precies. We proberen dat al uit te zoeken, maar nog niet heel erg gevonden. Maar dat kan altijd even meer informatie gevonden op www.dnrt.nl. Nogmaals www.dnrt. NL. En daar vindt u wat meer informatie over de paasraces. We gaan op naar het laatste uur van Vintage Zandvoort. Blijf lekker luisteren hier naar uw Zandvoortse radio.